Efron schreef ook boeken. Haar roman Hardburn uit 1983 gaat over haar stukgelopen huwelijk met journalist Carl Bernstein, bekend van de Watergate-affaire. Nora Efron was 71 jaar. Het weer vanochtend is het bewolkt en er valt hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog en dan breekt af en toe de zon door. Het wordt 18 graden op de wadden, 23 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 27 juni, goedemorgen. De leegstand van kantoorgebouw wordt aangepakt in Nederland. Verschillende partijen hebben zich verenigd in de kantorentop... en we spreken straks de voorzitter, Hans de Jonge. Maar ook hoofddocent planologie Leonie Jansen... die zich afvraagt of die kantorentop die problemen wel echt gaat oplossen. En ook de Nederlandse mededingingsautoriteit heeft zo zijn bedenkingen en gaat erop toezien dat hier bepaalde partijen geen voordeel uit gaan halen. Verslaggever Mark Hamer is vanochtend ook nog in en tussen de leegstaande kantoorkolossen. Dan de Eurotop werpt zijn schaduw vooruit. Bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande ontmoeten elkaar vandaag. Correspondent Wouter Meijer en Ron Linker vertellen zo over de verschillende belangen van Duitsland en Frankrijk. En in Den Haag debatteert de Tweede Kamer over de opdracht die premier Rutte meekrijgt voor de Eurotop. Dat debat wordt vooral ook een verkiezingsdebat. Joost Vullings beschouwt het voor. De Mexicaanse multimiljardair Carlos Slim wil vandaag 28% van KPN in bezit hebben. Een Journalist Jos Versteeg vragen we straks of Slim dat gaat halen. Rotterdam pakt overgewicht bij kinderen aan met de methode Lekker Fit. Een Russische activist vraagt politiek asiel aan in Nederland. We staan stil bij het overlijden van filmmaakster Nora Ephron. En de Engelse koningin is op bezoek in Noord-Ierland. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot 10 uur. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. Steeds vaker staan kantoorpanden leeg. Op sommige industrieterreinen wel de helft. En dat worden er alleen maar meer. Daarom richten overheid, beleggers en bouwers vanmiddag een speciaal sloopfonds op. De voorzitter van de werkgroep legt uit wat het probleem is. Er zijn een hele hoop panden die al heel, heel lang leeg staan waar niks mee gebeurt. En die moeten eigenlijk gesloopt die worden? Die moeten eigenlijk gesloopt worden. Maar niemand wil die rekening op zich nemen? Zo is het. Per regio wordt bekeken of er nog gebouwd kan worden en vooral ook waar. Gemeenten zijn enthousiast over het fonds. Wel moet, een moet het een verplicht fonds worden, zegt de Amsterdamse wethouder van ruimtelijke ordening. We kunnen moeilijk alle eigenaren vragen om vrijwillig geld in dat fonds te leggen. Dat gaat men niet doen. Dus we moeten alle eigenaren de verplichting op kunnen leggen... om per vierkante meter iets in dat fonds te storten. En of dat fonds verplicht kan worden, dat onderzoekt de minister nog. Filmmaakster Nora Ephron is vannacht overleden. Ze werd vooral bekend dankzij romantische comedies als Sleepless in Seattle en When Harry met Sally. Ik ben veel dingen doen. En het ding is, ik love je. Wat? Ik love je. Hoe do you expect me to respond to this? How about you love me too? Nora Ephron wilde ook dat haar films om te lachen waren. Volgens haar was het heel belangrijk om overal de humor van in te zien. That is a basic lesson of comedy, which is that if you slip on a banana peel, people laugh at you. But if you tell them you slipped on a banana peel, it's your joke, and you're the hero of the joke. And it's just the basis of of so much of comedy. Nora Efron was al een tijd lang ziek. She is 71 jaar geworden. De Australische Kustwacht is opnieuw uitgerukt voor een gekapselde boot vol vluchtelingen. Ook dit keer gebeurde het bij Christmas Island, zegt deze Australische verslaggever. The boot was around 107 nautical miles north of Christmas Island. Two merchant vessels are on the scene. A navy ship is on the way as well. Uh, the boat is thought to have 150 people on board. Nou, vorige week kapt ook al een boot met vluchtelingen in hetzelfde gebied. Daarbij zijn waarschijnlijk tientallen mensen om het leven gekomen. Tweede Kamer praat vanmiddag over de Eurotop, later deze week in Brussel. Gaat vooral over de inzet van Nederland tijdens de top. En speelleider Emiel Roemer heeft wel wat verwachtingen van premier Rutte. Hij moet in ieder geval eerlijk zijn.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 De FBI heeft 24 mensen opgepakt die worden verdacht van creditcardfraude. fraude Arrestaties zijn een grote slag voor de criminele, criminele organisatie die erachter zit, zo zegt de FBI in een verklaring. Today's arrests cause significant disruption to the underground economy and are a stark reminder that masked IP addresses and private forums are no sanctuary for criminals and are not beyond the reach of the FBI.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 De rechter deed de uitspraak nadat een dokter was aangeklaagd voor mishandeling na een besnijding. De arts was in eerste instantie vrijgesproken, omdat de ouders met de besnijdenis hadden ingestemd. Op het Britse eiland Jersey is een grote verzameling Romeinse en Keltische munten gevonden. Munten zijn zo'n 12 miljoen euro waard. Het is niet bekend hoeveel munten er zijn, zegt deze archeoloog. We, together, which means we know the top of een dikke laag. Ze zijn een kruist, als het ware. Dus we weten moment niet of die is 5 centimeters diep is, of 20 of 30. Ja, er zijn er in ieder geval honderden te zien, maar er moet nog veel meer onder liggen. Het is nog niet duidelijk wat er met die munten gaat gebeuren. Waarschijnlijk komen ze in een museum op Jersey. Hugh Grant is vandaag bij het Europees Parlement in Brussel. De Britse acteur wil dat het parlement de Britse pers aanpakt. De journalisten gaan veel te ver, vindt hij. We've had medical records stolen, we've had the police corrupted, we've had governments, uh, five successive British governments completely intimidated by uh, certain uh media organisations. Britse News of the World raakte vorig jaar in opspraak... omdat de krant tientallen mensen had afgeluisterd. En Grant was een van de slachtoffers. Eurocommissaris Kroes heeft begrip voor de situatie en wil ook een oplossing. Wat daar gebeurt is voor iedere Europese uh, burger... duidelijk dat het je bijna zelf ook zou kunnen gebeuren. En ik neem aan dat niemand daarop zit te wachten... en dat we daarover een debat zouden moeten voeren... met uh, mogelijke consequenties in uh, de regelgeving. Hugh Grant sprak met Kroes en vanmiddag spreekt hij het Europarlement toe. De Britse koningin Elizabeth heeft vandaag een ontmoeting... met een voormalig leider van de IRA. Opmerkelijk, want eerder wilde deze Martin McGuinness haar niet ontmoeten. Niet gek, zegt correspondent Arjen van der Horst. Elisabeth is immers het hoofd van de Britse strijdkrachten... terwijl McGuinness juist vecht voor onafhankelijkheid. Duidelijke een gebaar van verzoening. Dat zegt ook Sinn Féin. We zijn nu in een periode beland van vrede. De strijd van geweld en aanslagen, dat is wel voorbij. Natuurlijk, wij, Sinn Féin, katholieke Sinn Féin... willen nog herenigen met de Republiek Ierland... maar dan op vredige wijze. En wij willen zo de banden aanhalen met de Britten. Nou, het is nog niet zo lang geleden in Noord-Ierland... dat er werd gevochten tussen katholieken en protestanten. En daarom is er ook extra veel beveiliging voor de Britse koningin. Er zijn nog splintergroepen die uh, aanslagen willen plegen. Afgelopen jaar, ook al bij een bezoek aan Ierland... dreigden ze ook al een aanslag te plegen uh, op de koningin... Uh, dus die beveiliging, het is geen normaal bezoek. Die beveiliging is erg hoog, er is veel bewaking. Maar goed, de mensen die ze ontmoeten, ja, die waren ontzettend blij haar te zien. Bezoek aan Noord-Ierland is in het kader van het 60-jarig jubileum van Elizabeth. Na vandaag gaat ze weer terug naar Londen. Kijken we nog even naar de beurzen. Wall Street herstelde van de verliezen van eergister. Meevallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt... mogen zwaarder dan een onverwacht sterke terugval van het consumentenvertrouwen. Ook maken handelaren zich nog steeds zorgen over de eurozone. De jones eindigt met een winst van drie tiende procent. Nesda kreeg er 0,6 procent bij. In Japan staat de Nikkei op dit moment vrijwel onveranderd. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. De inwoners van Gent hebben pech. Bruce Springsteen mag niet optreden tijdens de Gentse feesten. De Vlaamse stad had een aanbod gekregen om de boss deze zomer in de stad te laten optreden. Maar de burgemeester van Gent vindt de bijkomende kosten, zoals de extra politieinzet, te duur. The Soaked the ground. No powder flash blinded the eye. No deathly thunder sound But just as sure as the hand of God, they brought death to my hometown. They brought death to my hometown, boys. <laughs> no shells ripped the evening sky. No cities burning. Down. For sure, so which we die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 To My Hometown hoor u van Bruce Springsteen. Hij gaat niet spelen in Gent. De burgemeester vindt het te duur. Hij maakt hij geen vrienden mee. 16 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een kwart van de boeren in Nederland... moet meteen het gebruik van antibiotica op de boerderij verminderen. Dat wil de autoriteit diergeneesmiddelen. Doen die boeren dat niet, dan wordt hun vlees of melk geweigerd. En kunnen er ook boetes worden opgelegd. Dit omdat er te veel onnodig antibiotica wordt gebruikt. En dat is gevaarlijk, omdat we daar zelf ook ziek van kunnen worden. Trudy van Rijswijk was bij een boer in Van Roy, die al bijna een jaar zonder werk. Wat ja. zijn Maar voor mij was dat op de Uw staat onder de douche een te koude douche, want dat moet hier. Ik zal hem eens wat warmer zetten. zo. Je moet hier onder de douche voor je naar binnen mag. Want als je minder antibiotica gebruikt, dan is reinheid vereist. Vandaag dus. Zo, de was. En nu? De stal in. Het stinkt hier wel hoor. Kruip door, sluip door. Ja. En wat nu weer? Handen wassen. Handen wassen. En de sokken? Hier wel. Erik Vergroei is hier de eigenaar. Wordt u dit niet zat? Al dat ik doe. Nee, helemaal niet. Ja. Makkelijk, altijd alles lekker schoon. Ja, en je blijft schoon. Alle kleren gaan weer uitgewassen worden dat ik hier in de wasmachine Ja, want waarom doet u dat zo uitgebreid? Ja, om minder ziektes op het bedrijf te krijgen en niet rond te verspreiden van de ene diercategorie naar de andere. En zo proberen uh, zo min mogelijk antibiotica te gebruiken. En lukt dat? Lukt zeer goed. Ja? Ja. Hoeveel bent u terug? Ja, ik ben denk ik wel 60, 70 teruggegaan. Dat is veel? Dat is veel. En waarom maakt u dat zo blij, want u kijkt heel blij? Nou, de dieren hebben, die zijn veel uh, levendiger, ze hebben veel meer uh, plezier, dus de resultaten zijn ook veel beter. En als de resultaten beter zijn, is het economisch voor mij ook veel beter. Ook hier staat een wasmachine, daar stikt het hiervan en een droger. Nou, we hebben in ieder geval net biggen worden We worden in de gangen gang weer schoongemaakt, even ontsmet. Als die ziektes hebben, die andere biggen, dan uh, is het nog wat schoon en ontsmet. waar hier liggen zeugen die nog beetjes moeten krijgen en hier is het heel warm want hier zijn al biggetjes 1, 2, 3, 4, 5, hoeveel heeft ze er dan hier op? Oh, wacht even. 12 biggen. 12 biggen. 17. En hoe oud zijn die beesten? Vandaag geboren. Vandaag geboren, vandaar zo prachtig roze. Ja. Oh. Nou is het zo dat uh, een kwart van de boeren moet onmiddellijk naar beneden met die antibioticum dosering. En zo niet, dan uh, wordt hun melk of hun vlees niet meer afgenomen of hun eieren. En als ze toch door blijven gaan dan nog, dan krijgen ze een boete. Vindt u dat een goede zaak? Op zich is het een goede zaak, maar we moeten proberen om met alle bedrijven, alle varkenshouders, alle moet proberen om die mensen ook enthousiast te maken. En ook, er zijn bedrijven... Die super hygiënisch werken, maar waar het gewoon niet lukt. Dus die gener... waar toch de beesten ziek worden en je ja. antibiotica moet geven? Juist. Ja. En wij zijn nog met entingen bezig, dus, dus ze krijgen hier ook een grieprek. Dat krijgen de mensen ook. En als ze de, de, de varkens een griep krijgen, hoeven ze ook niet te medicineren. En daar is een stap voor zijn. En de dierenarts, want het is een tweerichtingwerking, die te veel voorschrijft, die kan ook uit zijn antwoorden, u zet, een reprimande krijgen, nou ja, allerlei straffen krijgen. Uw dierenarts, hoe doet die? Het? Bij ons is het gewoon, samen dieren dierenarts hebben we een ziekte die we kunnen onderdrukken. Dan proberen we daar met een enting of hygiënisch werken. Lukt dat niet, dan moet er af en toe ingegrepen worden met antibiotica. Waarom bent u er nou eigenlijk in de tijd mee begonnen? Want het is nogal arbeidsintensief. Ja, het Ja, in de praktijk gewoon dat je gewoon zeer goede resultaten mee kunt halen. Je moet enthousiast gemaakt worden door je collega's. En nou zit er wel een stok achter de deur dat je het verplicht wacht. Maar je moet enthousiast worden door de andere collega's die gewoon ervaring in de stal hebben. en waar het gewoon goed lukt. Trudy van Rijswijk, nou niet die laatste, maar dat was een boer in Wandroog en het varken. Nog vier dagen. André Kuipers terug naar de aarde. 21 december vorig jaar, de lancering. Zondag 1 juli. Zijn terugkeer naar de aarde. I'm ready. Wat heeft zijn reis opgeleverd? Even een Domme vraag, is het nou constant gewichtloos? Verslaggever Mark Hamer maakt de balans op. Ja, Ik is... kom uh, klaslokaal binnen. Kijk omhoog. En ik zie allemaal satellieten hangen. Ik kan zien dat het van een lege fles is geweest. Een lege fles denk ik, of iets dergelijks. Er hangen twee zonnepanelen aan, van karton gemaakt, aluminiumfolie eromheen. Van wie is die? Oh, wacht even, wacht even. Ik kom even naar jullie. Dat is de HPS. De... Oh, maar nu heet die HCS. Oh, ja. En uh, naamsverandering ondergaan? Ja, omdat uh, de HCS nog wat beter klonk.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 Op de radio. De terugkeer van André Kuipers. Zondagochtend 1 juli. In de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Vijf voor half zeven is het. Dreumissen en Peuters meer en anders laten bewegen... en gezonder laten eten. Vijf kinderdagverblijven in de Rotterdamse wijken Feyenoord en Charloes... gaan zo de strijd aan tegen overgewicht bij jonge kinderen. Lekker fit, heet de methode. Kinderopvang De Kijkdoos is een van de vijf deelnemers.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 Nou, oma weten we ze aan toe is. Reportage over Lekker Fit, Methode van Rotterdam, hoort u van Karin Albert. Later deze uitzending spreken we met de verantwoordelijk wethouder van Rotterdam. Het NOS Radio 1 Sport. Robin Hazen is in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. Juan Martin Del Potro was in vier sets te sterk voor Hazen. Op zich geen schande. Argentijn is de nummer negen van de wereld, maar ja, Hazen is wel een sportman. Ik baal. Uh, dat is altijd na een uh, verliespartij, maar ook wel met een positief gevoel. Want ik heb denk ik uh, geklopt voor wat ik waard was. Ik heb goed gespeeld, uh, heel goed gespeeld bij Vlagen. En uh, ja, dan is het net niet en uh, dan is het jammer. Overigens mag Robin Hazen ook in het dubbelspel uitkomen op de Olympische Spelen. Samen met Jean-Julien Royer vertegenwoordigt hij Nederland. Hazen was uh, al zeker van een plaats in het enkelspel. Ja, daar plaatste Kiki Bertens zich wel voor de tweede ronde. Wimbledon, ze won overtuigend met 6-0 3 en 6-2, uh, sorry, van de Tsjechische Savarova. Overwinning kwam voor Bertens totaal onverwacht. Ik had weinig vertrouwen in dat ik eigenlijk goed op gas kon spelen. En ook de afgelopen dagen met trainen ging het eigenlijk helemaal niet goed. Ik sloeg weinig ballen in en had er ook weinig vertrouwen in.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 En ik denk dat ik in een hele lange zware koer altijd wel bij de zeg maar. Naast Geesink zijn ook Westra, Terpstra, Langeveld en boom geselecteerd voor de Spelen. Radio 1, het NOS-journaal.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 Voor de tweede keer in een week is tussen Indonesië en Australië... een boot met vluchtelingen gekapsijst. De boot met ongeveer 130 mensen aan boord... was op weg naar het Australische Christmas-eiland. Volgens de Australische premier Gillard is bijna iedereen gered. De overheid, beleggers en bouwers slaan de handen ineen... om iets te doen aan de leegstand van kantoren. Ze ondertekenen vandaag een convenant. Dat moet leiden tot minder leegstand. Per regio zal worden bekeken of het zinvol is om nog te bouwen en ook wordt geholpen bij het zoeken naar een andere bestemming voor kantoren. En in New York is filmmaker Nora Ephron overleden. Ze schreef onder meer de scenario's voor Silkwood en When Harry Met Sally en ze regisseerde Sleepless in Seattle en You Got Mail. Ephron schreef ook boeken. Het bekendste roman van haar is Hard Burn. Nora Ephron was 71. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Bewolking domineert ook vanavond het weerbeeld. De wind valt steeds meer weg en zowel de avond als nacht verlopen op een enkele drup regen na droog. Morgen wordt de aangevoerde lucht nog wat warmer. Er is eerst nog veel bewolking aanwezig en een enkel buitje is daarbij overdag niet uitgesloten. Maar er zijn smiddags ook zonnige perioden. Het wordt benauwd warm met maximaal rond 23 graden op de badden en 27 in het zuidoosten. Tegen de avond wordt de warmte vanuit het zuidwesten verdreven met onweersbuien. Namorgen volgen een paar dagen met meer zon, maar ook weer kans op een enkel buitje... De middagtemperatuur ligt dan rond 21 graden. AWB verkeersinformatie. Nog maar één korte file op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, twee kilometer. Hans, pak jij de pallet links voor? John, jij komt naast me staan en Bert, jij pakt hem rechts voor? Oké, okay, en nou tillen. Pas op voor je rug. Welke kant gaan we eigenlijk op? Rechtdoor, lopen we zo naar op.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 bij Max op Nederland 2. Bij Dutchlease leest u al een Volkswagen Up vanaf 179 euro per maand. Kijk op dutchlease.nl. Goedemorgen, het is 4 minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Opnieuw is voor de kust van Christmas Island bij Australië... een boot met vluchtelingen gekapseist. Dit keer met 123 tot 133 mensen aan boord. Renningsactie is op dit moment aan de gang. Correspondent Robert Portier. Robert, wat is er over bekend? Uh, zit het er nog in dat die mensen op tijd gered kunnen worden? Ja, daar lijkt het op dit moment wel op. Uh, al zag het er aanvankelijk niet naar uit. Want vanochtend heel erg vroeg, rond uh, iets van half vijf s ochtends... zond uh, dat schip een noodsignaal uit. Het duurde nog vier uur... ...voordat het eerste schip ter plaatse was en in die tijd was het schip al gezonken. Uh, ze zijn onmiddellijk aan het werk gegaan en uh, de premier heeft net op televisie gemeld... ...dat van de uh, na schatting 133 mensen er inmiddels 123 zijn gered. En uh, nou ja, dat zei ze met enige opluchting. Het is de tweede keer natuurlijk in een week tijd dat een schip is gezonken. De vorige keer kwamen daar 90 mensen bij om, vandaag dus maar... Een paar. Maar ja, het is maar de vraag of je daar dan blij over moet zijn. Ja, en Robert, je verwijst er al even naar. De tweede keer dat het gebeurt in korte tijd. Uh, vaak zijn die schepen te vol hè, voor hun capaciteit. Weet je of dat nu ook weer zo is? Nou, die zijn um, ja, eigenlijk altijd te vol. De meeste bootvluchtelingen maken gebruik van mensen-smokkelaars... Uh, om een overtocht te boeken van Indonesië naar Christmas Island. Dat is de plek vlak onder Indonesië waar uh, de meeste bootvluchtelingen uh, automatisch naartoe worden gebracht... omdat het Australisch grondgebied is. En de schepen die zijn bijna altijd gammel. Die worden stevast eigenlijk overladen. En wanneer ze dan in de problemen komen, nou, dan blijken er natuurlijk veel te weinig reddingsvesten aan boord te zijn... of andere zaken waarmee ze zich in leven zouden kunnen houden. Een van de dingen die vorige week is gebeurd... is dat direct nadat bekend werd dat dat schip gezonken was... dat de Australische marine een, schip heeft, een, sorry, een vliegtuig heeft gestuurd... om boven de plek van het ongeluk reddingsvesten over het water uit te strooien. En ze hoopten natuurlijk dat mensen dan op dat moment maar iets konden beetpakken... en in ieder geval een kans hadden... Om uh, zich in leven te houden totdat de eerste schepen waren gearriveerd. Ja, het zijn natuurlijk mensonterende situaties. Mensen in dit soort schepen naar Australië moeten komen. Uh, immigratie, asielopvang in Australië is al, al jarenlang uh, onderwerp in de politiek. Verhit debat over gevoerd. Wordt er ook over, uh, over deze situatie gedebatteerd? Over dat wat er met die boten gebeurt? Ja, hoor. Ja, zonder meer. Uh, op het moment dat bekend werd. ...dat dit schip uh, in de problemen zat toen waren de politici onmiddellijk aanwezig om hun zegje te komen doen. En het uh, vervelende is dat de twee grote partijen het eigenlijk wel eens zijn over een denkrichting... Uh, ...waarin een oplossing moet worden gezocht, maar dat ze toch maar niet eens kunnen worden. Ze vinden namelijk allebei dat de asielzoekers uh, niet moeten worden beloond met hun uh, gevaarlijke tocht... ...door binnen Australië hun asielaanvraag af te mogen wachten. Ze vinden dat die mensen buiten Australië moeten worden opgevangen daar moeten worden uh, ja, um, beoordeeld... en dan pas naar Australië zouden mogen komen. Nee. Hoe dat dan precies moet worden ingevuld... Ja, daar zitten de, de grote verschillen. En daar worden ze maar niet over eens. Simpelweg, omdat de een niet wil toegeven aan de ander... dat ze misschien een idee hebben wat zou kunnen werken. Ja, maar dat is dan toch na vandaag misschien wel voorbij, neem ik aan. Want ze worden allerminst beloond. Ze overlijden op zee, de asielzoekers. Ja, dat is, uh, ja en uh, het gekke is dat uh, de, uh, uh, de oppositie... ...houdt um, eigenlijk stug vast aan een beleid dat ooit is ontwikkeld... ...door uh, de conservatieve premier John Howard. Die wilde graag dat die asielzoekers in een soort van gevangenissen werden ondergebracht... ...op kleine eilandjes in de Pacific, in de Grote Oceaan. Uh, de huidige Labour-regering heeft een eind gemaakt aan dat beleid. Maar hoe het dan wel moet, daar zijn ze het niet helemaal over eens. Ze willen eigenlijk ook graag dat die asielzoekers buiten Australië worden uh, beoordeeld. Maar... Um, dat moet overal gebeuren, behalve op die plekken waar de conservatieven ooit hun kampen hadden neergezet. Maar ja, waar het dan wel moet, dat heeft geleid tot eigenlijk hele vreemde uh, situaties. Er wordt ook nagedacht over een vluchtelingenruil met Maleisië. Dat is een land wat zich uh, niet houdt aan uh, mensenrechten. Uh, dat helemaal niks heeft geregeld voor vluchtelingen. Maar ja, daar willen ze dan die bootvluchtelingen toch naartoe sturen. Want ja, dan zitten ze in ieder geval niet in Australië. Nou, in die hoek wordt dus gedacht, uh, vinden wij in Nederland vaak... Een, een hele vreemde manier van denken. Uh, maar ook in Australië uh, zal dat waarschijnlijk er niet doorkomen. Omdat uh, al die wetgeving uiteindelijk moet worden goedgekeurd in de Senaat. En daar hebben de Groenen de meerderheid. En die zijn pertinent tegen dit soort oplossingen. Die vinden juist dat asielzoekers in Australië zelf zouden moeten worden opgevangen. Dus het is een, ja, een um, schaakmat voor uh, alle politieke partijen. Waar, en het is een probleem waar voorlopig echt geen oplossing voor te verwachten valt. Goed, nou, uh, Robert, als je meer nieuws hebt over de vluchtelingen en de bodie gekapsijst... horen we het graag van je. Robert Portier, dank je wel. Het tijd geworden op het EK voetbal voor de halve finales. Vanavond Spanje tegen Portugal en morgen Duitsland tegen Italië. De Duitsers zijn vooral aan het ontspannen. En onze verslaggever Edwin Cornelissen is dan benieuwd wat het Duitse elftal, die Manschaft, gisteravond deed in Gdansk. gibt es bij ons nog een kinoabend in het hotel? Maar wat zal het voor genre worden? Ligt voor de hand natuurlijk een film met Italiaanse invloeden de tegenstander in de halve finales veel geroemd dit EK om het spel. Ze hebben extreem goede sterken en zeer veel kwaliteit, zeer veel vaardigheden die jetzt bij dit toernooi. En één man in het bijzonder. Pierlo. Er erlebt so wie eine Renaissance, das muss man wirklich sagen. Ich meine, es gab schon mal so nach 2010 oder so, hat man gedacht, Pirlo, klar, ist vielleicht jetzt auch über das Alter so ein bisschen hinaus, um bei der Nationalmannschaft noch Akzente zu setzen. Aber er ist ein hervorragender Fußballer, die sein zweite Jeugd belebt und das Spiel verdeelt. Ein, eigentlich ein genialer Stratege, der schon auch... Uh, Pirlo dus de man die gestopt moet worden. Nu niet in een mandiging, want dat is zinloos. Want Pirlo zich ook ja manchmal heel ver lässt. Een mandekker op Pirlo zetten, dat is zinloos. Het moet anders. En daher werden zullen we ook over deze speler Pirlo reden, binnen de mannschaft en natuurlijk ook daar gewisse Aufgaben verteilen, die ihn natürlich auch behindern sollen.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 Net in de hoofdrol, Bastiaan Schweinsteiger. Enkel klachten, die heeft hij al een tijdje, maar is hij nou fit of niet? Toen Schweinsteiger, het gibt nur 100% fitte Spieler. Dus was Schweini wedstrijd fit tegen Griekenland, maar... Uh... Waarom speelde hij dan zo slecht? Bastian had, uh, denk ik, in het spiel tegen Griechenland... zich een paar fehler, ein paar abspielen geleist. Absoluut. Hij heeft wat fouten gemaakt in die wedstrijd. Het positieve is, hij is te 100 procent zelfkritisch. Dat was het eerste wat hij gezegd had... dat hem normalerweise niet passeren darf. En het zal niet meer gebeuren. En ja, Schweinsteiger kan spelen tegen Italië. Ook Bastian Schweinsteiger.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 Die mannschaft zet deze dingen om. Um. Die mannschaft arbeitet hervorragend. We hebben ook uh, een ongelooflijke kwaliteit aan spielern. Leuf gunt de eer en de credits aan zijn team. Het enige wat ze aanstrebe is natuurlijk maar Erfolg. Succes. Dat is het enige waarvoor Jogi Superstar het doet. Zo, de aftiteling van deze film. Maar uh, waar gaat de manschaft vanavond nou echt naar kijken? Het werd de film The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Voor die manschaft hebben ze gisteravond gekeken in Gdansk. Robin Hazen is opnieuw in de eerste ronde op Wimbledon uitgeschakeld. Maar hij is uh, helemaal niet ontevreden. Straks een gesprek met hem. Eerst maar eens even de verkeersinformatie. Sean Bakker, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe zitten op de weg? Ja, Het valt allemaal nog, nog reuze mee, alles bij elkaar, nog geen 10 kilometer file. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4 kilometer. 3 kilometer op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij knooppunt Hoevelaken. En op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk 2 kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders? Nee, we hebben de laatste dagen ochtends wel wat aanrijdingen gehad, maar... Uh, ondanks dat uh, was het toch altijd wat minder druk dan uh, gebruikelijk. Mm -hmm. nou, woensdag valt het meestal wel mee, komen we niet verder dan 125 kilometer. Als die aanrijdingen uitblijven, gaan we de 100 niet halen vandaag. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nog even, en dan klinkt die weer, de stoomfluit van Koeverde. 200 werkdagen moesten de inwoners van het Drentse plaatsje... het zonder het geluid van die fluit van de plaatselijke kartonfabriek stellen... Marcel Rensing, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. Nou, hoe erg was dat? Nou, het, het is natuurlijk ontzettend vervelend. Heel cool worden, die leeft dus op de fluit. En het, ja, dat, dat bedoel ik eigenlijk meer het ritme van de fluit is bepalend voor... Uh, ja, s ochtends om half acht gaat hij dus. En dan uh, worden de mensen van, van bejaarden te huis de worden wakker. En om, om half tien nou, uh, drinkt mijn koffie. En ja, zo heeft iedereen... Uh, zijn bezigheden bij de, bepaalde, bij de bepaalde fluit, zeg maar. Hmm. Vond iedereen het fijn, die fluit? Ik kan me ook voorstellen dat er mensen waren die het niet zo prettig vonden om steeds die fluit te horen. Nou, het merendeel van Koevoorde, dan denk ik 99% vindt het fantastisch, die fluit. Want ja, goed, hij doet het ook al 85 jaar. Dus hij is al eigenlijk helemaal ingeburgerd in, in koevoorden. Heeft... Maar er was inderdaad een één persoon, een, een, een dorpje iets verderop, die, die daar moeite mee had. En ja, vandaar dat dus de fluit het zwijgen is opgebracht. Ja, u zegt, u heeft een sluiterij in Koevoorde. Heeft 5000 handtekeningen verzameld om die fluit weer te laten fluiten. Ja, en, Kunnen we het trouwens even horen? Jazeker. zeker. Ik heb hem hier als ringtoon. Volgens mij heeft de helft van voor hem. Hij duurt negen seconden, dus hier komt-ie. Nou. Er gaat iets mis. <lacht> Dat is een <de> korte. <lacht> oh. Dat was hem. Geweldig hè? De hele trein. <laughs> ja, dat klopt. En is, is dit het oude of het nieuwe geluid? Nee, dit is het oude geluid. Oké. Okay. En als het goed is, is het nieuwe geluid precies zo. Ja. Alleen er is een, dus een demper tussen gezet. En uh, die demper die, die, die heeft dus wel uh, het, het karakteristieke fluitgeluid. Of uh, ja, schijnt dan behouden te zijn. Alleen hij is dan wat minder vetdragend. Heeft u het al gehoord? Het nieuwe nee, geluid? straks om half acht is de eerste keer. Oeh, spannend. Ja, dat is best wel spannend, ja. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat het toch misschien iets anders klinkt. Ik hoop het van niet, maar ja, dat zou heel goed kunnen, ja. ja en, en het is wel weer een stoomfluit, want uh, stoom is, wordt niet meer zo heel veel geproduceerd natuurlijk. Het blijft een, een echte stoomfluit of is het een sample? Nee, nee, nee, het blijft een echte stoomfluit. Oké, okay. nou goed, en dat klinkt een paar keer per dag hè, vanwege de pauzes in de, in de fabriek. Uh, wordt er een heel feestje van gemaakt dat hij straks weer fluit? Uh, dat weet ik niet. Uh, we zijn dus uitgenodigd door de firma Triton Kappa. En, uh, waar die, de, de, tenminste, daar is de, de fluit hoort haar op de fabriek. En ik weet dus dat uh, mevrouw Kleps, gedeputeerde van de, van de provincie Drenthe, die komt hem weer openen, zeg maar. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, en degene die bezwaar heeft gemaakt destijds, die komt niet, denk ik? <laughs> ik heb geen idee. Ik weet helemaal niet wie het is. Dus ik uh, oh. <laughs> <laughs> denk ook dat ze bitter anoniem kan blijven. Goed. Veel plezier met de fluit. Dank u wel. Marcel Rensink. Tot ziens. Het is kwart voor zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Luik begint zaterdag de 99e Tour de France. Verslaggever Steven Dalebout blikt deze week elke dag vooruit... met oud-wielrenner Michael Bogert. Vandaag gaat het over de tijdritten.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 Ik denk dat die Goos een naar de tijd heb. Dat zal dan die Hamilton, misschien, geweest zijn? Ja. Weet ik weet wel zeker dat die het was. Was het een moeilijke tijd, Ja, verschrikkelijk zwaar. Dat is de lastigste tijden uit mijn leven. Het was alleen maar op en af, geen meter vlak. Geen ritme, alleen maar beuken. Helemaal naar de klotenman. man.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 beducht voor maken of in ieder geval uitleggen dat het niet zo gemakkelijk is... om in de derde week van de Tour nog een sublieme tijdrit af te leveren. En daarentegen Evans heeft laten zien verleden ja, dat hij dat wel kan. Ja. Dus ja, Wiggins zal het gewoon altijd heel goed blijven opletten. Daar heb je ook nog Martin die uh, ja, een goede tijd kan rijden... maar ik denk iets minder is in de bergen. Maar de tijdritten gaan heel belangrijk zijn. Michael Boogert kijkt iedere dag vooruit naar die 99ste Tour de France. Die start zaterdag. We blijven bij de sport. Robin Haase is uh, in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. Hebben we het uiteraard over tennis. Argentijn Juan Martin Del Potro was in vier sets te sterk. Del Potro is de nummer negen van de wereld. Maar toch vindt Haase het zuur dat hij verloren heeft. Teleurstellend. Uh, of ik baal. Uh, dat is altijd na een uh, verliespartij. Maar ook wel met een positief gevoel. En die heb, denk ik. Uh, geknokt voor wat ik waard was. Ik heb goed gespeeld, uh, heel goed gespeeld bij vlagen. En uh, ja, dan is het net niet en uh, dan is het jammer. Ja, je zegt terecht, je hebt goed gespeeld. Je hebt de kansen die je kreeg, heb je benut. Je hebt weinig weggegeven, het was heel close. Hoe frustrerend is het dan? Ja, dat is tennis, dus dat is, kan heel frustrerend zijn. Uh, uh, normaal kijk ik niet zo heel veel naar statistieken... omdat het gewoon vaak moeilijk te zeggen is... omdat diegene die het doen... Die weten niet altijd heel veel van tennis. Maar ja, vandaag was het toch wel vrij duidelijk. En, uh, en dan zijn de statistieken te zien ook wel heel close bij elkaar. En sterker nog, ik heb volgens mij meer winners met mijn back en meer winners met mijn voorhand, Minder onnodige fouten. Uh, ja, En dan is het natuurlijk wel heel erg zuur dat je dan toch verliest. Kan je je iets verwijten? Heb je voor jezelf het gevoel? Kan je dat nu al zeggen van ik heb het ergens laten liggen? Of... Ja, tuurlijk. Kijk, uh, ik sta een break voor in de, uh, in de derde set. En daar laat ik absoluut, absoluut wat liggen. Want uh, daar moet je doordrukken. Uh, zeker tegen zo'n speler. Want die, daar krijg je niet veel meer kansen. En uh, op, in die fase begon hij zich wat te ergeren. Hij begon slechter te serveren. Uh, ja, en dan is het jammer dat ik niet doordruk al na een dubbele break. Ja, en toen uh, speelde ik toch een, een van mijn mindere servicegames. Misschien wel uh, behalve mijn eerste servicegame echt mijn minste. En dat is toch. Uh, ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren tegen zo'n speler. En, uh, en, en dan kleine puntjes. Maar ja, dat is elke wedstrijd natuurlijk. Uh, maar een, een voorbeeld is bij 2-1 in de tiebreak waar ik een tweede service krijg. Ik heb het gevoel hij gaat naar mijn voorhand. Dus ik wil hem wat sneller, sneller nemen. Maar ja, ik sla hem niet helemaal lekker. Waardoor hij eromheen kan lopen en gewoon de een winnen kan slaan. Ja, dat zijn punten die moet je tegen dit soort spelers maken. Vervolgens de vierde set kom je een breek achter. Dan kom je nog terug tot 5-5. Deel je een tik uit en vervolgens krijg je een, een, een dreun om je oren. zeg maar, Omdat hij meteen weer terugbreekt. Ja, uh, het niveau werd in die twee, drie games wel wat minder moet ik zeggen. Het werd ook wat, uh, de duisternis kwam al... Uh wat uh, tevoorschijn eigenlijk. Dus je, je hebt... Heb uh... je daar moeite mee? Nou, nah, moeite. Het is gewoon even anders. Je moet natuurlijk even weer anticiperen daarop. En je zag ook dat hij op een hele makkelijke vorm miste. Ik miste een hele makkelijke vorm. Uh, die ik echt helemaal verkeerd raak. Dat geeft natuurlijk aan dat de situatie even wat anders is. En dan, uh, uh, ja, uh, dat is dan jammer dat dat gebeurt. Uh, het gebeurt aan allebei de kanten. En je moet dan eigenlijk zorgen dat eerst service inkomen en dat soort dingen. Nou, dat deed ik het eerste punt wel. Maar ja, vanaf 15 gelijk moest ik te veel tweede services slaan. En, uh, ja, en dan komt hij gewoon met goede returns en dan loop ik een beetje achter de feiten aan. Dan moet ik echt achter de bal aanrennen. Ja, dat wil je niet op gas. Helaas. Robin Haas en Mark Brasser spart met hem. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Ziekenhuisbestuurders die vorig jaar voortijdig vertrokken... hebben ruim 3,3 miljoen euro aan vertrekpremies opgestreken moesten opstappen als gevolg van reorganisaties, verstoorde arbeidsverhoudingen of kritiek op hun bestuurlijke kwaliteiten, schrijft de Telegraaf op basis van een ranglijst in het artsenvakblad Medisch Contact, dat vandaag verschijnt. De hoogste vertrekpremie van bijna 4 ton ging naar voormalig bestuurder Maarten Imkamp van Gelre Ziekenhuizen. Hij moest in december 2010 het veld ruimen vanwege reorganisaties. Op de tweede plaats staat Paul Smits, kent u hem nog, van het Rotterdamse Maastad Ziekenhuis. Het blijkt dat hij niet alleen de 236.000 euro meek maar ook nog drie extra maandsalarissen. Grote woningcorporaties zijn al in 2003 gewaarschuwd... voor de gevaren van speculeren. Maar ze sloegen de waarschuwingen in de wind... zegt de toezichthouder op de woningcorporaties... in een interview met het Algemeen Dagblad. Mede door de speculatie zitten zes corporaties... in grote financiële problemen. De grootste Vestia heeft er zelfs 2 miljard euro mee verloren. De toezichthouder heeft al jaren geleden aangedrongen... op aanscherping van de regels... maar de politiek bezweek onder druk van de corporaties. En daarvoor betalen we nu een zware prijs... zucht de toezichthouder in het AD. Het CDA wil alle uiterlijk vertoon van religie door politieagenten en rechters verbieden, zegt het Nederlands dagblad.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 Of het plan daadwerkelijk in het verkiezingsprogramma komt... beslissen de CDA-leden komend weekend. Zwangere vrouwen kiezen soms bewust voor een ruggenprik, schrijft het AD. Ze kunnen dan namelijk gratis bevallen. De, groeps, de Beroepsvereniging voor Verloskundigen, KNOV, maakt zich daar grote zorgen over. Wie vrijwillig kiest voor een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum... betaalt daar 317 euro voor. Zodra vrouwen tijdens de geboorte kiezen voor pijnbestrijding... vervalt deze bijdrage, omdat het dan als medische indicatie wordt gezien. De KNOV wil dat de eigen bijdrage nu verdwijnt. Dan wordt thuisbevallen vanzelf weer populair, denkt de organisatie. Voor op het AD nog een foto van drie schattige tijgertjes... Net geboren in een circus, circus Renaissance. En het zijn Siberische tijgertjes, lees ik. De nou, hele uit. Ja, schattig. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur zoomen wij in op uh, de leegstand op de kantorenmarkt in Nederland. Er is veel over te doen. Men zegt dat er uh, al jaren de kop in het zand wordt gestoken en te veel te veel is bijgebouwd. Nu is er een plan van aanpak. We zijn daar kritisch over in het Radio 1 journaal. Blijf luisteren.